Goedenavond, ik ben Sid van der Linde en dit is het nieuws van NOS op 3. Thierry Baudet is opgestapt als leider van Forum voor Democratie. Afgelopen weekend meldde het parool dat leden van de jongerentak van Forum elkaar racistische berichtjes stuurden. Meerdere belangrijke leden van de partij vonden daarom dat de leider van de jongerenbeweging, Freek Jansen, op moest stappen. Baudet was het daar niet mee eens, zegt verslaggever Xander van der Wulp. In zijn verklaring verwijst Baudet enkele keren naar de media... dat die hun oordeel al klaar zouden hebben. Maar dit gaat echt om een interne strijd binnen Forum. Hij verwijt partijgenoten dat zij hun oordeel over Freek Jansen... en over de jongerenbeweging al te snel klaar hadden. En daarom stopt hij dus als leider van de partij. Freek Jansen zou bij de komende verkiezingen op plek 7 van de kieslijst staan... maar zegt dat hij daar toch van afziet. De politie heeft tot nu toe zeven mensen opgepakt voor de overlast in de Arnhemse wijk Geitenkamp. Het is al een paar dagen onrustig daar. Jongeren steken containers in brand en gooien met vuurwerk omdat ze boos zijn over het landelijk vuurwerkverbod. De burgemeester van Arnhem denkt niet dat alle railschoppers gepakt zijn. De Belgische tv-zender VTM heeft vanavond per ongeluk schrijver Harry Moelis opnieuw doodverklaard. Ze hadden een bericht gemaakt over een overleden Belgische mediabobo, maar lieten per ongeluk beelden van Moelis zien. Die is tien jaar geleden al overleden. De zender noemt het een onnodige fout en zegt sorry. Een gek gezicht op het strand aan de Brouwersdam tussen Zuid-Holland en Zeeland. Een strandtent daar staat meters hoog op lange palen. Veel te hoog eigenlijk. Komt omdat het strand onder de tent snel wegspoelt. Hoe meer stormen je hebt, hoe harder dat gaat. Dus het is harder gegaan dan ze van tevoren bedacht hadden. Dus eh, om de veiligheid de komende jaren te waarborgen... hebben we besloten de houten palen te vervangen door stalen palen. De uitbater wil niet wachten tot het strand weer wordt opgespoten. Met de stalen palen, die dieper in de grond kunnen, hoopt het strandpaviljoen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 Well Dat was weer een uh, stijpig begin van het uh, tweede uur. Die jongens, komen even de boel uh, vakkundig aftimmeren. Operation Hurricane. Om jezelf even goed uh, te verliezen. Loose control. Dan kom uh, bij het uh, tweede gedeelte van deze Alternative FM. We hebben er nog een uur uh, uh, te gaan. En uh, daar zit er natuurlijk nog een gesprek in met Jarno Alijver van uh, Lake, Want die hebben een nieuw album vorige week uitgebracht. Namelijk Wait For Me. Dus dat uh, ga je straks horen. Nieuwe single is ook van Von Vee. En zij hebben deze uitgebracht. Zo so cool! Willem de Waard daar nou mee kwam bij Smartfish op een zaterdagmiddag. Ik denk, what the fuck is dit? Dat uh, dacht ik. En dat was uh, maar goed ook, want uh, het is een Leidse band. En je denkt, uh, is dit uh, de reincarnatie van Nirvana? Nee, het heet gewoon Head First. Uh, dat is de band. En Amnesia, dat is het, uh, de titel van de song. Daarvoor hoorde je van en So Cool. Dat is uh, de nieuwe single. Is uh, afgelopen week uh, uitgekomen uh, net na de uitzending. Is dan weer ietsje minder. Maar goed, dat maakt niet uit. Uh, wat ik, waar ik wel mee op tijd ben, is met dit. Want volgende week gaan we praten met Friedeline. Want er, er komt een opvolger van chapter 1. En die heet chapter 2. Stretched out fly. Shall I be able to find Nummer Wait for me van uh, Metallica, uh, die kwam uh, afgelopen vrijdag uit. Ja, en dan uh, zit ik al eigenlijk net als een kat die uh, zijn uh, bek aflikt, want uh, zo zit ik er dan uh, op te wachten. En inderdaad, uh, de verwachtingen voldeden geheel. Dus uh, waar, uh, want uh, Lammers, Jan Lammers heeft ooit gezegd... waar verwachtingen worden gewekt liggen... is de teleurstelling nooit ver weg. Nou, in dit geval is die teleurstelling echt ver uh, te zoeken. Want uh, er is eigenlijk helemaal geen teleurstelling. Want die, dit album, het tweede album van Metal Lake... dat zit goed in elkaar. En als we het toch over Metal Lake hebben... hebben we gelijk ook de frontman erbij gehaald. Dus Jarno Alijven, goedenavond. Goedenavond. Ja, want uh, de laatste keer uh, dat we elkaar spraken... was van de zomer, geloof ik, ergens... Ja, volgens mij ook. Volgens mij hebben we het toen over Dirty Habit gehad. Ja, de Dirty Habit. Dat uh, was, uh, ja. dat was uh, de aanleiding. Want uh, jullie doen het wel slim. Uh, zo af en toe even een, een single weggeven. en uh, vervolgens lekker de spanning opbouwen. van wat zal er nou toch op dat album staan. Dat... Ja, precies. Ja. Is dat ja, ook een, be een beetje de gedachte geweest en... of niet? Ja, we hebben ooit bedacht van we gaan gewoon heel veel, uh, veel singles uitbrengen. Ah, niet superveel, maar gewoon een paar uh, van het album en dan op een gegeven moment uh, maar een stuk of vijf, zes of zo uh, de het hele album uitbrengen en aan de ene kant is er dan natuurlijk niet uh, veel verrassing meer want uh, uh, dan heb je de helft uh, of zo al weggegeven maar aan de andere kant bouwt het wel op want het geheel is toch altijd doet nog weer heel wat anders dan uh, die losse liedjes dus uh, ja wat me opvalt, dus het is ook uh, veel uh, is ingetogen. Er zitten toch ook dynamische uh, nummers. Je zei het al, Dirty Herbert is een van die nummers. Dus uh, wat dat er gaat. Uh, maar wat ik ook belangrijk vind. Uh, ik, ik kreeg in 2018, kwam ik uh, met, uh, met jullie voor het eerst in aanraking... Dankzij It's All Happening van Jessica de Wal. Die heeft de, de werk goed gedaan. Ja, dat is een uh, ja, go goede missionaris uh, geweest. In dat, uh, en ik was gelijk al met uh, Dead Man on the was ik uh, verkocht. En toen dacht ik, als dit nou een beetje het geluid uh, gaat worden... en dat hebben jullie ook gewoon gedaan. Ja, dat klopt wel een beetje. Nou, ja, ik denk dat... het um, is heel grappig. Onze gitarist uh, Erik zei altijd al van... Uh, dat wordt uh, de hit... Ja. Dat is natuurlijk altijd uh, relatief voor een uh, indie bandje. Maar uh, ja, maar, uh, uh, ja die, die deed het echt heel erg goed. En uh, nou, ik had dat van tevoren niet per se verwacht. Al, al was het wel altijd een van mijn favoriete liedjes, ook om live te spelen en zo. Maar uh, ja. ja, die deed het zo goed. En ik denk dat we onbewust wel uh, dat wel mee hebben genomen. En ja, een beetje die, die kant wel zijn gaan opzoeken ofzo voor dit alle. ja ja, want uh, het is, dat, dat is ook een uh, redelijk dynamisch nummer uh, in, in, uh, als ik het zo weer even terug uh, kan halen. En ja. uh, dan uh, ja, dat, dat uh, zit hij hier op dit album ook. Is het uh, toch uh, is het dan ook zo: van je hebt het debuutalbum afgeleverd, dan moet je die, die opvolgen gaan maken. Daarvoor ja. wordt wel eens gezegd: dat is lastig. Maar volgens mij is ja. dat uh, voor jullie helemaal niet zo lastig geweest, heb ik het idee. Of valt het wel uh, mee? Nee, nee, volgens mij viel het wel mee, inderdaad. Ja, we waren ons wel zeer bewust van, altijd een moeilijke tweede, inderdaad. Mm -hmm. En uh, uh, ja, ik denk dat er voor ons uh, niet zoveel... Eigenlijk waren we misschien, voelden we misschien meer druk bij die eerste. Dat we dachten, dat moeten we echt goed doen om een beetje uh, ja, gezien te worden mm -hmm. in, de, in de Nederlandse muziekwereld. En uh, dat, toen we dat eenmaal hadden gedaan, hadden we ook zoveel ervaring daarmee opgedaan. En eigenlijk in die zin ook wel... ...zelfverzekerdheid of zo, dat we dachten van, uh, ja nu kunnen we het eigenlijk pas een beetje... ...en uh, nu uh, moet het gewoon zorgen dat we het beter doen of zo. Ja. En uh, ja, ik denk dat uh, wat dat betreft niet per se veel druk was... ...maar dat we vooral heel veel zin erin hadden om, uh, om gewoon weer door te gaan. Uh, ja. Ik denk dat dat ook wel uitstraalt, dat we wel heel veel plezier hebben gehad ook tijdens het maken van... Uh, van dit album. Het is wat dat betreft helemaal niet moeilijk geweest of zo. En uh, ja, dat is ook wel weer heel leuk. Ge gewoon er eigenlijk lekker voor gaan zitten en uh, uh, laten stromen. Uh, eigenlijk zowel het woord als uh, de melodie. Is dat een ja. beetje de, de strekking van het verhaal? Ja, denk ik wel. Want we hadden echt, um, we hadden denk ik veel meer stress bij het eerste album hm. dan bij het tweede album. Dus uh, ja, ik denk dat dat, uh, dat dat inderdaad, dat kwam als een soort stroom op gang. En uh, ja, dat is eigenlijk niet meer gestopt tot aan het. Uh, totdat het klaar was. Dat was ook, ja, we hebben het ook relatief snel gedaan. Ja. Dus, uh, ja. Het eerste album is in 2018, hè? geloof ik, toch? Ja, ja zie je? op uh, mei. Ja. Uh, dan hebben jullie eigenlijk uh, er niet zoveel uh, gras over laten groeien. Dan, dan zijn jullie eigenlijk in 2019 hebben jullie een beetje natuurlijk... Uh, dat, dat eerste album waarschijnlijk een beetje onder de aandacht gebracht... Met, uh, door middel van de optredens. Nou ja, ja, 2020 kan je gewoon in de pet gooien en zeggen doei... Ja. Ja, klopt. ja, dat is gewoon een petjaar. Ja, ja. Maar goed, aan de andere kant. Het heeft ook wel de nodige creativiteit opgeleverd, denk ik. Bij jullie als het gaat om dit album. Ja, nou klopt. We hebben. Ik denk voordat, het, voordat dit allemaal gebeurde. Was het wel, hadden we het wel al opgenomen hoor. Dus mm -hmm. het was wel, verder wel al klaar. Maar ja, we waren wel eigenlijk helemaal bezig daarvoor met, uh, ja, hoe gaan we het uitrollen en uh, wanneer komt uh, die release show en wanneer gaan we het uitbrengen. En dat was eerst bedoeld in, uh, in juni. Mm -hmm. uh, dat kon toen uh, niet doorgaan en uh, toen is het verplaatst eigenlijk naar, uh, dus in uh, november en afgelopen uh, vrijdag zouden we eigenlijk die release show hebben, maar dat viel net midden in de twee weken uh, ja. Ja, de, waarin de lockdown weer iets uh, strenger werd aangehaald. Ja. Maar de, <laughs> en um, ja, dus toen hebben we gewoon gedacht, van we gaan het uitbrengen wel doen, want daar hebben we helemaal uh, naartoe gewerkt. En dan die show die komt wel en alle shows die er later komen, die komen ook nog wel. Ja. Maar ja, we hebben denk ik wel uh, met als band, wanneer we samen konden komen nog, uh, uh, dat het ook kon binnen de maatregelen, zeg maar, mm. hebben we best wel veel. en ook, ook online en, uh, en dat soort dingen hebben we veel met elkaar weer gedaan. Dus. Hm. We hebben ook alweer veel nieuw materiaal, dus uh, ja, het heeft inderdaad zeker veel uh, opgeleverd denk ik. Ja. Wel. Uh, uh, hoor ik jou zeggen nieuw materiaal, dus uh, ligt er weer no het nodige op de plank? Ja. <laughs> ja, wij vinden het wel leuk om een beetje altijd, ja het is altijd maar kijken of het kan, maar ik vind het wel leuk om heel productief te zijn en we hebben ook ja, een beetje gemerkt dat dat ook wel een sterke kant van ons is. Hm. En, uh, uh, dus wij uh, vinden het leuk om veel te blijven maken. En uh, dat ligt alweer zoveel op de plank... dat we wel uh, langzamerhand weer gaan denken aan een uh, derde album of een EP of zo. Ja, uh, vind, vind, wat, uh, het is een gewetensvraag wat ik hier stel. Maar uh, yo, yo, ik hoor soms wel eens van, uh, van muzikanten zeggen... Van, ja, we vinden het veel leuker om te maken dan, uh, dan dat we het uh, spelen. Is dat uh, bij jullie ook zo? Uh, nee, dat denk ik niet echt. Nee? Op zich, het spelen vinden we ook, uh, ook heel erg leuk. En dat merken we nu ook echt... Uh, nu merk je ook eigenlijk weer hoe, veel, hoe leuk je dat vindt, omdat je het eigenlijk niet meer doet. Nee. En uh, laat verkeer was, denk ik, ergens in februari dat we live hebben gespeeld dan uh, voor publiek. Uh, dus ja, dat is. Uh, nee, dat vinden we ook heel erg leuk. En ja, ik denk dat we gewoon. We vinden de balans heel leuk. En uh, ja, ik denk wat dat betreft een beetje natuurlijk uh, flauw, uh, flauw antwoord. Maar ik denk dat we allebei, allebei even leuk vinden. Ja, oké, okay, oké. Okay. Dus, uh, maar goed, uh, ik, uh, ik neem jij volgt het nieuws net als ik. Maar ja. ik, ik heb op een gegeven moment. Ja, ik weet dat er op een gegeven moment toch ook wel een staart achter dit, uh, achter dit uh, verhaal uh, gaat zitten. Het, het kan niet eeuwig zo, uh, zo blijven dat wij anderhalve meter afstand van elkaar moeten bewaren. En dat er dertig man uh, moeten zitten op een krent. en uh, dat er daar een band staat te spelen. Dat geloof ik gewoon niet. Dus nee, nee. jij ook niet, denk ik. Nee, ik denk ook niet. Ik denk dat we. We zijn natuurlijk zo lang bezig geweest met het uh, nieuwe normaal of zo. Ik denk dat we toch op een gegeven moment weer teruggaan naar, uh, oude oude terug naar het oude normaal. En ja. Ja. Uh, dat ja. we misschien nog een tijdje, tijdje ons beste voor moeten doen. Maar uh, ja. dat zal het op een gegeven moment toch weer uh, wel weer een beetje worden zoals uh, vroeger, zeg maar. Ja, uh, nog even over de belangstellingen van uh, de band. Hè? Want uh, jullie hebben in het verleden ook uh, bij Eurozonic Noordenslag uh, het een en ander. Uh, ...geleverd aan prestaties. Uh, ja, klopt. Niet, niet op grote podia, ...maar iets uh, daaronder geloof ik. Ja, precies. Ja, um, en dan, dan moet je dus ook al gespot zijn... ...door de landelijke platforms. Dan uh, noem ik even de landelijke zenders. Uh, hebben zich ze die ook al gemeld? Inmiddels? Nou, um, we hebben wel eens wat, uh, wat... liedjes die gedraaid zijn of zo... Uh, ja. ...op uh, iets van... Uh, ...NPO 2 of zoiets. Of, ja. uh, maar nog niet echt... Um, nog, ...nog niet echt grote... Uh, Grote landelijke aandacht, maar je merkt wel gewoon dat uh, eigenlijk zo, zolang we een beetje zo doorgaan zoals nu, dan pik je overal weer kleine, kleine contactjes op en dat in de loop van de afgelopen twee, drie jaren, er uh, zijn dat zoveel van die kleine dingetjes geworden, dat dat, dat wordt steeds wat groter en uh, hm. ja, we hopen gewoon dat dat een beetje doorgroeit uh, en dan heb je toch ook uh, heel grote, um, ja toch wel grote dekking of zo uh, door Nederland, maar helemaal ook. Uh, ...door andere landen, uh, buurlanden van Nederland en ja, ja. in Europa... Dat je, toch, uh, ...dat je toch merkt dat het steeds groter wordt en dat het langzamerhand zo ja, toch verspreidt of zo. En ja. ja, want in het buitenland uh, hebben, zijn er ook al, al, al, uh, is er ook al belangstelling voor jullie, geloof ik. Ja, klopt. Ja. Ja, we hebben best wel veel in, uh, in Engeland gespeeld uh, de afgelopen jaren. Uh -huh. En dat uh, was altijd een heel leuk avontuur en we hebben heel veel uh, contact ook opgedaan. En eigenlijk elke keer als we terug gaan kunnen we weer op meer uh, plekken spelen... En, uh, komen er weer meer mensen. Dus dat is heel leuk. En we hebben uh, ja, ook in Noorwegen gespeeld. En eigenlijk elke keer als je daar dan weer, uh, weer komt... Dan, dan heb je inderdaad weer meer, uh, meer contacten. Kun je weer op meer plekken terecht. Uh, dus dat is wel heel erg leuk. En je ziet het ook op, de, uh, op internet waar we dan uh, geluisterd uh, worden. Op Spotify bijvoorbeeld. Dat is ook, uh, som, soms uh, zijn de getallen dan uh, hoger in andere landen dan... Uh, in Nederland. is dus dat is ja. wel leuk. Complete... Ja, dat is het, aan de ene kant ook wel gaaf, dat, dat je aan die kant van die streams bij Spotify kan zien waar het vandaan komt. Dat, dat, ja, dat, dat, dat bedoel je. Ja. Dat is wel bijzonder, ja. ja. Nou zijn er in Nederland sowieso, ik ben er één, er, er is nog een waanzinnige radioman ergens in de buurt van Rotterdam, Willem de Waard, genaamd, die, die omarmt jullie ook, heb ik wel eens het idee. Dus ja. ik, ik, ik weet bijna wel zeker dat, dat dat ook wel ergens een keer in een programma van Zwaardvis ook nog eens een keer voorbij gaat komen. Dus ja, Denk ik ook wel. Ja, uh, kortom, het bloed uh, kruipt waar het niet gaan kan. En dan maak ik ja. een mooi bruggetje, geloof ik, hè? Naar, een, uh, naar een nummer wat je bij jullie ook uh, hebben, erop hebben staan. Ja, zeker. Ja, ja. Die, uh, die doet het ook heel goed. Dat wordt een beetje de nieuwe Dead Man on the payroll denk ik. Ja, nou, dat, dat, dat zeg je goed, want uh, hij is, het is toch uh, veruit uh, de favoriet van mij op dat, uh, op, op dat album. Uh. Zullen we zullen we hem draaien, Blood Grass? Ja, lijkt me goed. Oké, okay. dank je. Ja. Geld uh, Langzaam Nederland uh, veroveren. geldt ook voor deze dame. Tegenwoordig residerend in Haarlem. Lasset met Woven. En het uh, komt van de EP Birdseye. En uh, ook al uh, de nodige positieve kritieken gehad. Onder meer van uh, de collega's van uh, 3 voor 12 Gelderland. Want die liepen er ook al helemaal mee weg bepaast mij eigenlijk ook aan de ene kant niet... want uh, de oorsprong van uh, Tessa Lamers, want die schuilt achter de Lasset... ligt ook in die provincie, want ze komt uit Groesbeek... Uh, want daar is ze uh, uh, geboren. En tegenwoordig woont ze dus, zoals gezegd, hier in de buurt. Dus wat uh, dat uh, gaat, uh, helemaal goed. Wolf Moon komen morgen ook met een album. En dat heet Follow the Signs. En of deze er ook op staat, dat moeten we nog gaan wachten. Maar dat is alweer van een tijdje terug. Eyes closed. Als ik dit zo hoor, dan denk ik uh, aan onze uh, minst Colin Hoeven. Maar hij komt toch gewoon echt uit uh, Noord-Holland. De man heet Elke en voluit Elke Ankersmit. Ontdekt, en eigenlijk min of meer, nou ja, ontdekt. Ik denk uh, dat ze gewoon op een gegeven moment, uh, dat hij bedacht heeft... hem mogen ze even naar 3 voor 12 Noord-Holland. En dat hebben ze meteen ook uh, opgepikt, dus uh, ik ook. Want uh, normaal gesproken zou dit uh, de uitzending van 3 voor 12 Noord-Holland Vloedgolf moeten zijn. Maar dat uh, zal nog even op uh, zich laten wachten. Daarvoor hoorde je Wolf Moon en Eyes Closed. En dit is Mimi En daar zit uh, de voormalige bassiste van The Scene achter, namelijk Emily Blom. En Wouldn't It Be Nice...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 We nog nog Von Park van de uh, Bohem's. Maar dat uh, is een schril contrast met uh, dit nummer, want dat is een stevige song in Von Park, Maar dit is de opvolger. Would you? En uh, die is uh, iets vriendelijker. Sterker nog, je kan hem zelfs in de ochtenduren draaien. Daarvoor hoorden we Mimiel en Wouldn't It Be Nice? Moet je niet denken aan uh, dat uh, mooie nummer van uh, de heren van de Beach Boys, die dat ooit destijds hebben uitgebracht. Uh, Fabian Fabiana Damers sluit het af met Make Me Whole en volgende week is er weer een nieuwe aflevering. Dag. Make me view. You flipped